12 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Utrecht wordt morgen een begin gemaakt met het schoonmaken van flatgebouwen in de Wijk Kanalen eiland In de Marco Polo-laan worden twee portieken en een balkon waar asbest is gevonden gereinigd. In de woningen in de flats hoeft niet te worden schoongemaakt, meldde de gemeente Utrecht vanavond, omdat daar geen asbest is gevonden. Als de schoonmaakactie is afgerond, zal een onafhankelijke inspectie plaatsvinden. Mogelijk kunnen bewoners uit de Marco Polo-laan nog deze week naar huis. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners van de Stanleylaan zullen volgen... omdat het onderzoek naar asbest daar nog niet is afgerond. De Amerikaanse politie heeft in Las Vegas een Duitse oplichter gearresteerd... die al vijf jaar voortvluchtig was. De man zou investeerders ruim 100 miljoen dollar afhandig hebben gemaakt... met een piramidespel. De man haalde 3500 klanten uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland over... om geld naar zijn bedrijf in de VS over te maken... Ze dachten dat hij het zou investeren, maar hij verdween met het geld. De VS onderzoekt of hij in de afgelopen jaren nog meer misdaden heeft gepleegd. Daarna kan hij worden uitgeleverd aan Duitsland, waar hij 20 jaar cel kan krijgen. In Siberië slagen Russische brandweerlieden er nauwelijks in om het aantal bosbranden in te dammen. Op 143 plaatsen zouden inmiddels brandhaarden zijn ontstaan. Vooral de regio rond Tomsk is getroffen. De luchthaven was er dagenlang dicht, maar inmiddels kan er weer worden gevlogen. In Omsk, zo'n 600 kilometer verderop, werd vandaag het vliegveld gesloten vanwege de rook. De steden liggen in Zuid-Siberië ten noorden van Kazachstan. Meer dan 6.000 mensen, beroepsbrandweerlieden en vrijwilligers zijn ingezet. De brandweer probeert vooral te voorkomen dat het vuur de bebouwing bereikt. Volgens de Russische autoriteiten is dat tot nu toe gelukt. Premier Medvedev zei vrijdag dat er een onbekend aantal doden is gevallen. Daarover is sindsdien verder niets meer bekendgemaakt.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 Toen de gemeente dat hoorde, werd het feest verboden. Toch kwamen op de avond van het feest 150 jongeren opdagen. De politie had uit voorzorg 300 agenten en een helikopter ingezet. De kosten daarvan wil de gemeente op de organisator verhalen. Ook moet de student opdraaien voor de schade die op het zwembadterrein is aangericht. De Nederlandse ambassade in Londen heeft het erg druk met landgenoten... die bestolen zijn van hun paspoort. Door de Olympische Spelen zijn er meer Nederlanders in de stad dan normaal... Volgens ambassadeur Waldeck stijgt het aantal mensen dat zich bij de ambassade meldt heel snel. Exacte cijfers heeft hij niet. De ambassade heeft drie tijdelijke posten ingericht om gedupeerde Nederlanders te helpen. Behalve bij het ambassadegebouw in het centrum kunnen toeristen ook terecht... bij het Holland House, de Oranje Camping en in Weymouth... waar het Olympisch zeiltoernooi wordt gehouden. Prins Willem-Alexander heeft Marianne Vos aan de finish van de Olympische wegwedstrijd... persoonlijk gefeliciteerd met haar gouden medaille... Ook prinses Maxima en hun dochters waren daar. Ze hadden Vos aangemoedigd... samen met de dochters van prins Friso en prinses Mabel. Vos won de wegwedstrijd in de stromende regen. Ze was de snelste van drie vluchters. Willem-Alexander nam ook de tijd om de ploeggenoten van Vos te feliciteren. Zonder een team kun je het gewoon niet, zei hij tegen hen. Premier Rutte vindt het fantastisch... dat Vos de eerste gouden medaille voor Nederland binnenhaalde. Koningin Beatrix heeft een felicitatietelegram gestuurd. De Nederlandse tafeltennisters Li Ji en Li Jiao hebben allebei de achtste finales bereikt van het Olympisch toernooi. Li Ji won met 4-2 van de Poolse Partika nadat ze een 2-0 achterstand had weggewerkt. Li Jiao was snel klaar met de Oekraïnse Pesotska 4-0. Bij het zwemmen is Sebastiaan Verschuren er op de 200 meter vrije slag niet in geslaagd de finale te bereiken. In de halve finales kwam hij 1500 seconde tekort en werd hij uitgeschakeld. Nick Driebergen slaagde er niet in de finale te bereiken bij de 100 meter rugslag. In de serie uh, zwom hij nog een nieuw Nederlands record... maar vanavond was hij in de halve finale net niet snel genoeg voor een finale plek. De beachvolleyballsters Marlene Meppelink en Sophie van Gestel... hebben op de Olympische Spelen hun eerste groepswedstrijd verloren. Een Braziliaans duo was met 2-0 te sterk. Vorige week haalden Meppelink en Van Gestel nog de finale van het Grand Slam toernooi van Klagenvoort. Dan nog het weer. Vannacht trekken er buien over het land, mogelijk met onweer. Morgen trekken de buien richting het oosten weg en is er in de middag meer ruimte voor zon. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. De dagen daarna blijft er kans op buien, maar zeker op woensdag wordt het wel weer zomerswarm. Dit was het NOS Journaal.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 De laatste voorstelling is 8 augustus. Orfeo uit Euridice. Mis het niet. Reserveer nu via de Utrechtse Spelen.nl. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had.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 Vroeger werden Oost-Europeanen steeds door de overheid in de gaten gehouden. Nu zorgen wij er overal ter wereld allemaal zelf voor... dat wij steeds in de gaten gehouden worden. Met andere woorden, zijn woorden... vroeger hadden we de stasi, nu hebben we Facebook. Goedenavond. Wonderbaarlijke verhalen vanavond in het oog. 1 hoe Denemarken de Noordpool verovert. Twee, hoe een Amerikaanse presidentskandidaat, Annex Patent Leugenaar, overal ter wereld met egaars wordt ingehaald. Drie, hoe de nummer zes van Peking de nummer één van Londen werd. Het eerste gaat over Groenland, dat al van Denemarken is, en hoe dat dan precies in elkaar zit met de Noordpool, hoort u van Arktisch deskundige Laurens Hakkebordt. Het tweede gaat over de jokkebrok Mitt Romney en diens wereldtournee... waarover drie correspondenten hun licht laten schijnen. Het derde, van niets naar goud, gaat natuurlijk over wielrenster Marianne Vos. En haar voormalige na het ischeck van Peking afgezwaaide trainer Thijs Rondhuis... geeft commentaar op haar gouden succes. In onze serie Oud Olympiërs, de jonge Jansjes, jawel... de schoonspringers, broer Edwin en zus Daphne. Nog voor dat alles... De kranten van morgen vroeg en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 29 juli. Ze gaat zo de aanzetten. Ze wacht nog even, ze kijkt naar de versnelling. Dan gaat Marjane Vos aanzetten, dan gaat Marjane Vos aanzetten. De Russin is geklopt, Arminstedt in het wiel. Komt Arminstedt er nog overheen of komt ze er niet overheen? De Vos is los, de Vos is los. En Vos gaat door en Vos gaat door en Arminstedt Armin komt, komt er niet naast. Maar Marjane Vos. Vos gaat door, gaat door, pakt die olympische titel. Doe het gewoon, ze heeft hem. Olympisch goud voor Marjane Vos. Fantastisch dat je dit kan. Nou, ja, dit is uh, ongelooflijk. We hebben er natuurlijk echt zo lang naartoe aan het leven. En dan, nu is het nog gelukt ook. Nederlands eerste gouden medaille. Dat maakt de teleurstellende sportzomer weer een beetje goed. Van het weer moeten we het nog niet hebben. Gisteravond was het net over de grens met België bar en boos. De regen viel al daar met apocalyptische hoeveelheden uit de lucht. Dat kan dan nergens anders naartoe dan naar dat riviertje. En dan komt er een hele strakke golf die alleen maar toeneemt. Dat riviertje is de gulp en die golf was anderhalve meter hoog. De inwoners van het Limburgse Sleenaken werden totaal verrast. Het kwam zo plotseling, dat, uh, dat was eigenlijk de grote schrik ook. Dat het ineens zo snel kwam dat uh, dan weet je weer wat water kan betekenen. Hoe gevaarlijk dat kan zijn. Het kolkende water sleurde auto's mee en twee lager gelegen hotels lepen onder. De schade is enorm. Dus we hadden net pas alles nu voorraad. voorraad. Schnitzelstokboot, kleine buiten. Kijk, de rijk is groen, stuk geslagen door de kracht van het water. Stoere taal van de Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney tijdens zijn bezoek aan Israël stelde hij dat alle middelen toegestaan zijn om Irans nucleaire ambities aan banden te leggen. Dus ook militair ingrijpen. Iran als kernmacht is voor Romney ondenkbaar. For Iran to Alsof we een halve eeuw in de tijd worden teruggeworpen. Twee Amerikaanse geliefden mogen niet trouwen in een kerk in Mississippi en de reden: het paar is zwart. De toekomstige echtgenoten konden hun oren niet geloven toen de predikant hun dit slechte nieuws bracht. I mean, I didn't like it at all because I was up in the all my life to love and care for everybody. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En Roemenië mocht zich vandaag per referendum uitspreken over het lot van president Basescu. In Boekarest correspondent Jan Hoenin. Goedenavond. Goedenavond. Eerst even kort, waarom was dat referendum ook weer nodig? Wel ja, de regering vindt dat uh, de president uh, zijn bevoegdheden overtreden heeft, uh, uh, zijn boekje te buiten is gegaan. Uh, maar ja, we weten ook wel dat er. Eerder sprake is van een politieke afrekening. De partijen die in Boekarest aan de macht zijn. Die zijn Bassescu liever kwijt dan rijk. En dan gaat het toch vooral over zijn anticorruptiepolitiek. Oké. Okay. Uh, laatst nog, ja. Oké, okay, de stemkantoren zijn nu ruim een uur gesloten. Wat kun je al vertellen over de stand van zaken? Wel, het wordt kantje boordje. Uh, tot een paar uur geleden zag het eruit dat Bassescu het gemakkelijk zou halen. Want het gaat eigenlijk. Allemaal uh, rond uh, de opkomst. Er is uh, 50% uh, opkomst nodig om Bassescu af te zetten. Zijn partij heeft opgeroepen om niet aan het referendum deel te nemen. En dat betekent dan dat we nu al weten dat uh, 86% geloof ik van de Roemenen... Uh, voor zijn afzetting gestemd hebben. Maar goed, ja, er is een opkomst nodig van 50%. En daar draait het rond. Bassescu-Kamp zegt dat uh, 46% van de stemgerechtigden zijn komen opdagen... En uh, het regeringskamp zegt dat ze 50,3% gehaald hebben en dat dus eigenlijk Basseska, Bassescu moet aftreden. Oef, nou, spannend. Dankjewel, Jan Hoenin. En hier uh, schuint tegenover me zit Jan van der Putten. Die heeft de kranten van morgen vroeg al samengevat en begint zelf deze samenvatting voor te lezen. Na jaren procederen zijn slachtoffers van de blunderende Duitse chirurg Dekkers akkoord gegaan met de schadevergoeding. Volgens de Volkskrant kregen ze per mislukte operatie 9000 euro. En die operaties kosten alleen al 20.000 tot 30.000 euro. Horst Dekkers werkte in de Alpha Kliniek in München. Een patiënt vertelt dat zij zich daar liet opereren voor stenose, vernauwing van het wervelkanaal. Achteraf bleek dat Dekkers haar had opengesneden en weer dichtgemaakt... zonder verder iets te doen. Dekkers is inmiddels failliet en met de Noorderzon vertrokken. De arbeidsmarkt moet flink op de schop, vindt D66. Die partij lanceert morgen in de Telegraaf... een plan om oudere werklozen weer aan een baan te helpen. Zo moet er een eind komen aan de periodieke loonsverhogingen. Die zijn er de oorzaak van dat ouderen duur zijn. De gemeente Delfzijl wil een geheel nieuw, compact winkelhart dat eruit ziet als het cijfer 8. Volgens Trouw weet daar iedere winkelier wat je bedoelt... als je het hebt over het 8-je. Op dit moment is er door de crisis winkelruimte te veel. Menig pand staat leeg. Het is een treurige boel. Her en der wordt gemopperd in Delfzeel. De winkels die net buiten dat achtje vallen... raken de bestemming van winkelpand kwijt. De eigenaar van een stoffenzaak ziet de bui al hangen. Zijn pand wordt minder waard. Daar gaat ons pensioen. Homo's passen zich aan aan de heteronorm, schrijft Spits. Dat betekent niet hand in hand lopen of zoenen in het openbaar. Dit blijkt uit onderzoek gedaan in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens socioloog Buis van de Universiteit van Amsterdam is er in Nederland een dubbele moraal. Homo's worden pas door hetero's geaccepteerd als ze aan allerlei voorwaarden voldoen. Ze mogen zich niet vrouwelijk gedragen, niet opvallen. Ze moeten normaal doen. Particuliere beleggers verlaten Beursplein 5. Het Financiële Dagblad spreekt zelfs van een uittocht. Als eerste grote bank neemt ING de stap... om aandelenorders van particulieren te verhandelen bij een andere partij. Equiduct geheten. Liquiduct is een elektronische beurs in handen van Amerikanen. Daar zijn de kosten voor de bank lager en de prijzen voor de klant beter, zegt ING. Beursplein 5, officieel NYSI Euronext geheten, noemt de stap van ING teleurstellend. Bij de totstandkoming van de koers wordt vaak gekeken naar wat particulieren doen. De beurs boet in aan gewicht, is de verwachting. Vliegtuigspotters hebben komende woensdag omcirkeld in hun agenda. Dan komt het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, de Airbus a A380 naar Schiphol, staat in het AD. En het mooie is, de A380 komt elke dag. Want Maatschappij Emirates vliegt vanaf woensdag dagelijks tussen Amsterdam en Dubai. In 2010 was de A380 ook al eens op Schiphol voor een testvlucht. Toen stonden er 20.000 mensen, vertelt een vliegtuigspotter uit Den Haag. Hij landt woensdagmiddag om half twee, maar ik zorg dat ik er al om zeven uur ochtends ben. Job Cohen heeft een nieuwe baan. De gewezen burgemeester en PVDA-voorman is tegenwoordig voorleesechtgenoot. Hij spreekt in de studio van een uitgeverij luisterboeken in... terwijl zijn vrouw Lidie zit te luisteren. Volgens de, volgens de Volkskrant klinkt het uiterst aangenaam. En Cohen zelf noemt het een prima manier om zijn vrouw voor te lezen. Hij heeft net het nieuwe boek van Geert Mak op de band gezet... en de uitgever is heel tevreden. Job weet je mee te nemen op een rustige, onnadrukkelijke manier... zodat je het voorlezen op een uiterst aangename wijze ervaart. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Singing all about tomorrow, tunes are promises we can keep. Every moment brings. Don't make promises Paul Weller van het album Studio 150... want zo heet de studio in Amsterdam waar dit album is opgenomen. In eigen land ligt de republikeinse kandidaat voor het presidentschap... Mitt Romney in toenemende mate onder vuur als leugenaar. Maar hij ging inmiddels op wereldreis, trapte in Londen op een reeks... Britse tenen, wordt morgen in Polen verwacht... en smeerde vandaag Israël stroop om de mond een land waarvan hij ontzettend geniet en dat in de geschiedenis al veel heeft meegemaakt. Uh, I'm honored to be here on the day of a, a Tisha B'Av to recognize the solemnity of the day and also the suffering of the Jewish people uh, over the centuries and the millennia and uh, and come with recognition of the sacrifices of so many. Uh, Monique van Hoogstraten in Jeruzalem, goedavond. Goedenavond. Uh, Romney is daar uh, ontvangen in Israël... door niet minder dan premier Netanyahu, president Peres... en de Palestijnse premier Fayyad. Hoe belangrijk uh -huh. is het voor al die mensen... om de uitdager van de Amerikaanse president officieel te ontvangen? Nou, Ik denk dat het belang eerder uh, aan zijn kant ligt. Dat het voor hem belangrijk is om hier door iedereen uh, ontvangen ja, te worden. Met maar daar hoeven ze Maar niet aan mee te werken? daar hoeven ze niet aan mee te werken. Maar eh, Romney is natuurlijk op zich wel een uh, prettige kandidaat voor Netanjahu. Uh, ze kennen elkaar van oud, ze hebben dezelfde politieke lijn. Dus Netanjahu wil hem best ontvangen... hoewel hij daar natuurlijk ook een beetje voorzichtig mee moet zijn. Want voor hetzelfde uh, verliest Romney en moet hij straks met Obama verder. Alsjeblieft, En ja. uh, Hij is natuurlijk niet degene die, die aan zet is. Hij uh, moet oppassen om uh, niet voor zijn beurt te spreken... Dus uh, hij heeft zich ook wel uh, redelijk uh, afstandelijk uh, gedragen. Wel uh, met, met goed fatsoen ontvangen, maar, maar... Niet, te, niet te veel gezegd. En hoe uh, hoezo hoe kennen ze elkaar uh, van ouds? Uh, ja, ze hebben samen uh, ooit eens gewerkt in de jaren zeventig uh, bij een Amerikaanse consultants, uh, um, hoe heet dat, uh, group, uh, bedrijf consultancybedrijf. Um, en Romney heeft al in het verleden een aantal keren gezegd... dat Netanjahu een goede vriend van hem is. Die kent hij uit die tijd. Netanjahu heeft toen daar ook, uh, heeft daar ook wel wat op terug, van teruggenomen. Wat is daar wat voorzichtig over geweest. Hij heeft gezegd, nou ja, ik, ik herinner me hem. Uh, we hadden geen speciale relatie. Ik denk dat hij dat ook doet om... Uh, ja, om, om toch nog een beetje te voorzi voorzichtig te blijven... en niet het verwijten krijgen dat... Uh, kijk, hij is niet aan zetten, de Amerikaanse kiezers zijn straks aan zet. Ja. En daarna kan hij weer... Uh, Bovendien, dan... zo kennen we niet weer altijd kleine leugentjes... over het verleden of, uh, of ook grotere. Maar is er in ja, Israël... nee, toch nou, Mag ik even daarop reageren? Want jullie draaiden net dat leuke nummer... don't make promises you can't keep... Over leugentjes gesproken, een van de dingen die Romney vandaag gezegd heeft... is, uh, hij heeft Jeruzalem de hoofdstad van Israël genoemd. Nou, dat is uh, zeer omstreden, internationaal. Israël is daar natuurlijk bijzonder blij mee, net een jaar. Ja. was daar bijzonder mee ingenomen. En hij, uh, in een interview dat morgen bij CNN wordt uitgezonden... Uh, begrijp ik dat hij ook gezegd heeft dat hij de ambassade wil verplaatsen. De Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Nou, dat lijkt me een belofte die hij niet uh, kan nee, gaan waarmaken. Dus want dat de is tot nu toe nog niemand gedaan. Dus de vraag is, is dat verwarren van die hoofdsteden is dat nou een foutje of een leugentje om de Israëliërs te paaien? Ja, natuurlijk is dat geen foutje. Dat is uh, heel, heel duidelijk bedoeld om de Israëliërs te paaien. En natuurlijk zijn kiezers uh, in Amerika te paaien... want daarvoor is het bezoek vooral bedoeld, bedoeld natuurlijk de Joodse kiezer in Amerika, de evangelische kiezers ook... die erg op de hand van Israël zijn, om die te laten zien... Uh, ja. Ja, dat hij uh, onvoorwaardelijk uh, achter Israël staat. En op wiens hand zijn de Amerikanen die in Israël wonen? Op die van Obama of van Romney? Nee, die zijn uh, traditioneel gezien, dat is wel grappig zijn... Hè? de Amerikaanse, uh, de Joden in Amerika stemmen vaak in, in meerderheid democratisch... Terwijl de Amerikaanse joden die hier in Israël wonen... juist een meerderheid republikeins stemmen. En uh, het lijkt me dat dat uh, nu ook alweer zal gebeuren. En daar ja. heeft hij ook speciale aandacht aan besteed? Nou, ik, ik weet niet of hij daar nou speciale aandacht aan besteed heeft. Het is wel zo dat er hier uh, wel wat clubs actief zijn... die proberen om die uh, Amerikaanse uh, Israëlische stemmers... straks naar de stembus te krijgen om zich te laten registreren omdat, omdat iedereen weet dat ja. dat uh, voor de republikeinen uh, uh, winst gaat opleveren. In ieder geval een ja. beetje gaat helpen. Gaat toch om zo'n 150.000 mensen. Dus als het er echt om gaat spannen... kan dat natuurlijk best nog van betekenis zijn. Dankjewel Monique van Hoogstaten. Nu wederom over naar Oost-Europa-correspondent Jan Hunin. Goedenavond opnieuw. Is, uh, is Romney van harte welkom in Polen? Ja, zeker. In Polen betreedt eigenlijk het republikeins territorium... Uh, als ik me goed herinner, vier jaar geleden, toen er een opiniepeiling werd gehouden in uh, Europa... was Polen het enige land dat voor McCain zou gestemd hebben, niet voor Obama. Dus dat zegt toch wel iets over de manier waarop uh, de Polen naar de Amerikaanse politiek kijken. Ja, en is dat ook de reden waarom Romney zo graag Polen wil bezoeken? Ja, natuurlijk. Hij zal daar zeer uh, van harte welkom gegeten worden... Um, hij gaat daar de premier zien, de, de president, ook meester van buitenlandse zaken, Sikorski. Ook een fan van de Republikeinen trouwens. En dan ook nog um, ja, de Nobelprijswinnaar, het boekbeeld van solidariteit van de vakbewegingen, uh, Valeusa. Ja, trekt Romni's bezoek bij voorbaat al veel aandacht in Polen? Ja, er is nog relatief weinig aandacht voor toch. Uh, er is meer aandacht voor de Olympische Spelen, dat spreekt vanzelf. Ja. Maar goed, hij gaat dan dinsdag die speech houden, het zijn enige Europese speech, als ik me goed herinner, in, uh, uh, in Warschau, oh. um, in de aula van de universiteit. En dat is dezelfde plek waar, geloof ik, tien jaar geleden of zo, uh, ook Bush in 2001 ja, ook Bush een, uh, een toespraak heeft gehouden. En ja, de Polen waren ook grote fans van uh, Bush. Ja, het verbaast me even dat je Waleza noemt, want die is toch niet... Uh... Zou die zich lenen voor Rep republikeinse propaganda? Nee, Valesa, uh, ja, een minzaam man, hè, die uh, voelt zichzelf ook belangrijk en uh, heeft graag schouderklopjes. Uh, iedereen die bij hem aanklopt, die is eigenlijk welkom. Dus uh, dat is, dat hoeft uh, daar, daar hoef je geen uh, politieke betekenis aan, oh, aan vast te koppelen. Nee. Dankjewel, Jan Hunin. Uh, nu contact met uh, Amerika-correspondent van Nieuwsuur Tom Klein. Ook goedenavond. Goedenavond. Ik, ik neem aan de kranten hier gevolgd hebben dat de reputatie van Romney de laatste weken wel uh, in Amerika schade heeft opgelopen. Door de on uh, voortgaande onthullingen over leugens betreffende zijn verleden. Of valt er nog uh, aan mee? Nou ja, het valt mee. Hij probeert het uh, vooral de, de, de, de pot zeg maar, dicht te houden, de Delfot. Maar uh, ja. Uh, team Obama hamert daar genadeloos op dat hij elke keer negatieve spotjes over zich heen krijgt, waarin gezegd wordt, wat heeft hij eigenlijk te verbergen? Zijn vader, uh, Romney, die, die in de jaren zestig uh, president uh, wilde worden, die heeft zijn belastingaangifte van tien jaar daarvoor uh, gemaakt. Ja. En Romney maar maar één jaar, dus wat heeft hij te verbergen? Ja, dus dat dat uh, het levert hem wel schade op. Ja. Maar moet zo'n prestigieuze overzeese tournee dan ook gezien worden... als een manier om zijn blazoen uh, op te poetsen? Nou, zo'n tournee als dit, dat is een beetje traditie. Hè? Uh, uh, alle, zeg maar, kandidaten die, die deden dit, die deed het al. Uh, Obama deed het vier jaar geleden met heel veel succes. En uh, ja, het is een gelegenheid om zich uh, ja, voor het eerst presidentieel... Te laten zien. Uh, hij gaat dus op de foto met de uh, staatshoofden van de vrienden-naties. En uh, het is dus een manier om uh, ja, een, een grote speech te houden en zijn buitenlandplannen nog eens voor het buitenland onder aan aandacht te brengen. Ja, maar maakt dat indruk op Amerikaanse kiezers? Nee, nee, want uh, voor hen gaat het vooral, vooral om gewoon de economie in Amerika zelf. Maar je moet niet vergeten, met Romney reist het hele Amerikaanse uh, pers. Koor uh, mee en uh, ook alle analisten en ook alle commentatoren. En die leggen natuurlijk op een, op een goudschaaltje alles wat hij zegt. Nou ja, nou ja, en die blijkt dan weer, maakt hij weer blunder na blunder en zegt hij weer net dingen die hij niet waar kan maken. Nee. En dat is natuurlijk wat de kiezer dan toch wel weer wel leest. Ja, maar je, je vraagt je af: zo'n reis wordt minutieus gepland en dan en gaat het in Londen toch helemaal mis als hij denigrerende opmerkingen maakt over de organisatie van de Olympische Spelen. Hoe is dat mogelijk? Ah ja, het, het is een beetje genetisch bepaald. Zijn vader deed het altijd. tijdens zijn, zijn campagne in de jaren 60 En Romney doet het keer op keer. En elke keer doet hij het, begaat hij weer een blunder, zegt hij weer iets onhandigs. Op momenten dat hij niet wordt uitgedaagd. Als hij dus niet is voorbereid. Kijk, en dat, dat staatsmanschap, dat, dat, dat kan je dus ook afmeten aan juist die kleine dingen. Die hij even zegt tegen een staatshoofd of, of even uh, tegen een kiezer zegt. en ja, nou ja, ik kan een hele rij opnoemen. Hij, hij was in zijn thuisstaat, Michigan, waar hij voor uh, uh, auto-arbeiders, mensen die in de fabrieken werkten, en hij ging vertellen over hoeveel die van auto's hield. Nou, dat ging natuurlijk in als kok. Maar dan zegt hij, ik hou ook van Cadillacs. Mijn vrouw heeft er een paar. Ja, ja. Nou, dat, dat doet het dan weer net niet goed. Of ja. dan zegt hij, ik zie je Michigan en dan zegt hij, ik hou van Michigan, want alle bomen zijn hier precies de juiste, juiste hoogte. Of. Um, nou ja, dit dit, dit over Londen, ja, ja. dat is natuurlijk ook weer onverstandig. En uh, ja, hij, hij ging bijvoorbeeld naar de autoraces, van die NASCAR races. En dan vragen mensen, nou meneer de gouverneur, vindt u, vindt u het leuk autoracen? En dan zegt hij niet van ja, daar heb ik altijd al van gedroomd. Of weet ik veel, ik hield ervan van als klein jongetje. Ja. Hij zegt ja, ja, ik hou er heel van, want veel vrienden van mij bezitten raceteams. Ja. Maar, uh, dus elke keer, ongevraagd, gaat hij er weer zo'n blunder. Maar denk je dat Romney en zijn team toch tevreden terug zullen kijken op deze wereldtoernooi? Nou ja, hij is nog niet helemaal afgelopen, maar niet bij Londen deel. Ja, Londen deel niet natuurlijk, want uh, dat moest zijn grote entree worden. En hij ging daar weg met een, met een nare opmerking van de Britse premier naar zijn hoofd. Hij werd bespot door Boris Johnson, de, de, de burgemeester van Londen. Uh, ja, de kranten die, die lachten om hem, uh, de kranten in Amerika die lachen om hem... Uh, ja, dus daar wordt dat dan weer aan herinnerd. Hij maakt beloften in Israël die hij niet waar kan maken. Nee. Dus de conclusie zal vooral zijn, het is een nieuw podium voor hem. Hij moet zich daar natuurlijk dat, dat zich nog eigen maken. Maar hij is zeker geen natuurtalent. Oké, okay, dank Monique van Hoogstraten, Jan Hunin en Tom Klein... voor deze rondvraag over de rondreis van Romney.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 met van haar album Boys Don't Cry, het nummer Soulsville, gecomponeerd door Isaac Hayes. De Denen willen de Noordpool hebben... en Deense wetenschappers gaan deze week bewijzen... dat Denemarken daar ook recht op heeft. Al dus heden de Deense Radio. Vanuit haar nu Laurens Hakkerbord... directeur van het Arktisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond. Goedenavond. Uh, dit is dus de, de claim van Denemarken. Maar ik begrijp dat de Russen al in 2007 hun vlag geplant hebben op de Noordpool. Zijn er misschien nog meer landen die hem graag willen hebben? Ja hoor, er zijn uh, genoeg landen. Canada wil het graag, de uh, Verenigde Staten, uh, Noorwegen. Eigenlijk uh, alle kuststaten rondom de Arktische Oceaan uh, hebben daar wel belang bij. Dat roept de vraag op waarom zijn die landen geïnteresseerd in de Noordpool? Nou, dat heeft eigenlijk alles te maken met een uh, rapport... een aantal rapporten wat uh, die er verschenen zijn... Uh, die opgesteld zijn door de U.S. Geological Survey. Uh, die heeft uh, op een gegeven moment aangegeven... dat 13% van de nu nog te verwachten olievoorraden... en 30% van de nog te vinden gasvoorraden... in het Noordpoolgebied aanwezig zouden moeten zijn. En de, de Arktische Oceaan is het centrale deel... En dat is in feite, als er geen ijs zou liggen... zou het gewoon een internationale oceaan zijn. En ja, je kunt zich misschien wel voorstellen... dat al die kuststaten nu hun oog hebben laten vallen op die oceaan... want ja. daar zouden dan die schatten aanwezig zijn. Aanwezig zouden moeten zijn, zei u ze net. Zijn die ja. delfstoffen al, al exploiteerbaar? Nee, die zijn helemaal niet experteerbaar. De arctische Oceaan varieert in diepte van duizend nou ja, meter tot vier, vijfduizend meter. Dus dat is op zich al een technisch probleem. Dat kan wel opgelost worden, maar dat zal voorlopig nog niet gebeuren. En een groot deel van de arctische Oceaan is bedekt met ijs... Maar ja, door, die, door de klimaatsveranderingen uh, zie je dat het uh, zeeijs steeds ja. verder inschreekt. En dan wordt de toegang tot die Arktische Oceaan die wordt dus, uh, gemakkelijker ja. ja. Nu sturen de Denen dus een team van uh, 17 wetenschappers om hun claim dat de Noordpool bij Denemarken hoort kracht bij te zetten. Hoe, hoe denken ze dat te gaan doen? Nou ja, in eerste plaats moet ik u even zeggen dat uh, ze proberen aan te tonen... dat het bij het Koninkrijk Denemarken hoort. En het Koninkrijk ja, ja. Denemarken, dat houdt Groenland in, hè? Want het gaat in feite om Groenland. En het gaat om de Continental Shelf, dus dat is het continentale plat eigenlijk... wat rondom Groenland ligt. Uh, normaal gesproken is het zo dat een land 200 nautical miles uh, aan exclusieve economische zone hebben. Maar op basis van UNCLOS, United Nations Law of the Sea... Ja. kunnen ze dus een verlenging van die zone vragen. En dat komt neer op ongeveer, het is een ingewikkelde uh, rekenarij... maar het komt neer op ongeveer 150 nautical miles erbij. En dat betekent dus dat je 350 nautical miles... vanuit de kust van Groenland richting Noordpool uh, zou kunnen claimen. En ja. Denemarken doet dat dan weer voor Groenland in feite. Ja, maar als, als de Deense aanspraak mocht worden toegewezen... wat heeft Denemarken daar dan concreet aan op... Korte termijn? Nou, de, Groenland en Denemarken die zitten in een, uh, een, een losmaakproces, uh, zou je kunnen zeggen. Groenland heeft zich in 2008 uitgesproken voor een lossere relatie met Denemarken. Ja. Uh, Groen, Groenland was een kolonie van Denemarken, dat zijn ze al lang niet meer. Ze hebben zelfstand uh, binnenlands zelfbestuur. Maar eh, Groenland wil verder gaan en wil echt een zelfstandig land worden. Wel een band houden en wel een deel van het eh, Koninkrijk Denemarken uitmaken... maar geen, eh, geen koloniale band meer en, en ook geen intensieve economische band. Nou, door nu concessies uit te geven ten noorden van Groenland... Eh, eh, en ook in de davis Street tussen Groenland en Canada... zou Groenland dus de mogelijkheid kunnen krijgen om economisch ook op eigen benen te staan... En op dit moment wordt Groenland dus nog met 400 miljoen per jaar door Denemarken gesteund. Dus Aha. Denemarken heeft er alle, alle belang bij om uh, Groenland zelfstandig te laten zijn. Want dan kunnen ze dat geld in eigen zak houden. Denemarken wil eigenlijk dat Groenland hun minder gaat kosten. zoals wij dat willen van uh, Curaçao. Ja. Zo kunt u het ook uitdrukken. Nou, die relatie inderdaad met Curaçao en met de Antillen die is, uh, die, die is wel vergelijkbaar, ja? Ja. Maar speelt deze kwestie van uh, die strijd tussen naties, van wie het is alleen op de Noordpool? Of is de Zuidpool ook zo'n slagveld van nationale nee, aanspraken? Uh, nou, dus, er zijn wel nationale aanspraken, maar die zijn bevroren. Uh, de, de landen, twaalf landen hebben in 1957 uh, afgesproken na het internationale Pooljaar. Om uh, gezamenlijk de toekomst uh, van, of in de toekomst Antarctica te beheren. En in, Ant in, in Antarctica hebben ze dus een Antarctisch verdrag. En in dat verdrag wordt uh, het beheer van Antarctica geregeld. En daarnaast komt er nog bij dat in de negentiger jaren men afgesproken heeft om een moratorium op de exploitatie van uh, mineralen heeft afgesproken en dat moratorium dat duurt tot 2048. Dus in Antarctica is het eigenlijk veel beter geregeld op dit moment. Ja, is de Noordpool biologisch minder waard dan dat het daarvoor nee. niet op die manier geregeld is van een nee, soort absoluut niet. natuurreservaat, Alleen de, zeg maar? Ja. Ja. Nee, absoluut niet. Alleen er is een groot verschil. Uh, de Noordpool is een oceaan omgeven door continenten. En de Zuidpool is een continent omgeven door oceanen. En uh, ja, men heeft het uh, voor Antarctica, voor het Antarctisch continent heeft men het geregeld. En niemand had daar in feite uh, echte rechten. Er waren wel territoriale claims, maar die zijn dus bevroren. En in het noorden heb je te maken met soevereine ja. staten die rondom een oceaan liggen. En die dus delen van die oceaan op basis van internationale afspraken kunnen claimen. Maar zou het eigenlijk niet ideaal zijn als voor het Noordpool... ook zo'n verdrag kwam als voor de Zuidpool bestaat? Ja, ik zou daar een heel groot voorstander van zijn. Want ik zie die Noordpool ook als een uh, common heritage. Hè, erfgoed wat voor ons allemaal is. En de Noordpool is zo belangrijk voor het systeem aarde... dat we daar heel zorgvuldig mee om moeten gaan. Ja. Het heeft direct invloed, wanneer er op de Noordpool iets verandert... heeft dat direct invloed eigenlijk in het hele systeem aarde. En we weten daar nog veel te weinig vanaf. Dus... We zouden eigenlijk, deze, deze claims zouden we helemaal niet moeten toestaan. Nou, dinsdag vertrekt dat Deense wetenschappelijk team. Hebt u enig idee wanneer we zullen weten van wie de Noordpool nou is? Nou, dat duurt nog jaren, want uh, Rusland heeft dezelfde claims. En uh, Rusland heeft ook al, doet ook onderzoek en de commissie die daarover gaat, de commissie van de Verenigde Naties die daarover gaat, die uh, heeft Rusland al om nieuwe gegevens gevraagd en... Ja, Rusland is al meer dan tien jaar bezig met die claim... en uh, te bewijzen dat uh, dat deel van uh, de bodem van de Arctische Oceaan tot Rusland behoort. En nu komt Denemarken er ook nog bij. Trouwens, in 2007 is er ook al een expeditie vanuit Denemarken georganiseerd. En uh, ja, men heeft nog steeds niet goed kunnen aantonen... of de Noordpool, om het zo maar even te zeggen, nu tot Denemarken... tot ja. Groenland behoort of tot Rusland behoort. Dank, Laurens Hakkerwoord. Tot zover de Noordpool. voor de Suad massi met Horia. En wie is winnaar? Delibas! Voor die Ongelijk van wordt olympisch kampioenen. Zo half in dat aangekondigd af. 56-61, dat is een schitterende tijd voor Edith Brigitta. Ria Stalman heeft goud. Edwin Jongejans, hoog van de plank. En Ellie van Hulst, die wordt de laatste in deze finale. Nederland wint met 17-15. Ongelooflijk! Tijdens de Olympische Spelen 2012 put het oog uit het rijke reservoir van Nederlandse oud-Olympiërs. Waar bleven ze? En hoe beleven zij de huidige Spelen? Vanavond twee voormalige schoonspringers, broer en zus Edwin en Daphne Jongejans... respectievelijk twee en drie spelen op hun konto, zo'n twintig jaar geleden. Goedenavond allebei. Goedenavond. Edwin. Goedenavond. Ja, oké. Edwin, je ja, okay. bent nu op de Spelen in Londen, hè? Ja, dat klopt. Wat, wat, wat, uh, in, welke, in welke hoedanigheid? Uh, ik ben coach van, uh, van twee meisjes in het, uh, in het schoonspringen. Uh, wat, wat, welke meisjes, welke natie? Uh, van Groot-Brittannië. Oh ja. Hoe ben je Brits? Ik... Hoe, hebben ze vandaag opgetreden al? Uh, ze zijn uh, zevende geworden. Of ja, een van mijn meisjes, die, uh, de 15-jarige Alicia Blake, die is vandaag zevende geworden in het, uh, in het schoonspringen op de drie meter. Ben je daar tevreden mee? Uh, ja, heel tevreden. Want er staat natuurlijk, het is natuurlijk gigantisch voor een 15-jarig meisje om op uh, 17.000 man in het zwembad uh, op te treden. En uh, een paar kleine foutjes hier en daar. Ja. Maar ze waren eigenlijk ze waren elfde in de wereld. Uh, en uh, dus om de zevende plek weg te komen is, uh, is heel erg goed. Hoe ben je Brits schoonspringcoach geworden? Nou, ik heb, uh, in 2003 kreeg ik een, een telefoontje van een goede vriend van mij in Leeds. Die vroeg of ik, uh, of ik iemand kon die, die, uh, die naar Lees kwam voor een fulltime baan. En uh, ja, ik op dat moment uh, dacht ik van ja, dat wil ik zelf eigenlijk wel doen. Oké, okay, en zo is het gekomen. En, en zo ben ik gekomen, ja. Daphne, volg jij de prestatie van Edwin en zijn pupillen? Oh, absoluut. Uh, ja, hier, ik zit hier in Amerika. En uh, ja de tijdverschillen uh, zijn natuurlijk wel uh, zodanig dat je... Uh, het schoonspringen niet live op tv krijgt, dat, uh, dat, dat uh, houden ze vast tot uh, s avonds. Maar gelukkig kan ik het wel op de computer volgen, dus ik heb uh, vanmorgen de livestream uh, gevolgd van de meisjes. Ja. En, uh, ja, ja. Jij zit in Amerika, Edwin zit in uh, Engeland. Spreken jullie elkaar eigenlijk vaak? Um, nou, niet nou, is bijvoorbeeld... heel erg vaak. <laughs> Nu kan het. <laughs> nu, nu, nu toevallig wel, ja. Ja, dat komt ook wel ja. even door. Ik, ik ben heel erg druk. En, uh, en, en de tijdverschillen dan, als ik s'avonds thuis kom, is zij overdag. En als ik wakker word, is het vaar natuurlijk in de midden in de nacht. Ja. Uh, maar via onze ouders hebben we nog wel contact. En via ja. Facebook natuurlijk. Ja, Daphne, jij zit zelf ja, niet meer... Facebook mee... is heerlijk en we hebben ook WhatsApp. Dus uh, dat dus ja. kunnen we ja, ook echt... Facebook, ja. Zeg Daphne, jij zit zelf niet meer in de sport, hè? ja, Ik volg het nog wel, maar ja, waar ik hier zit in het land... heb ze dus niet echt een, uh, uh, ja, een goed zwembad uh, in de buurt... waar ik uh, af en toe naartoe naar kan gaan. Dus, uh, ja, maar ik bedoel ik nou, volg het natuurlijk wel. Maar als beroep, beroep heb je niks meer met de sport te maken? Oh, nee, helemaal niet. Wat nee, doe je dan? Uh, ja, ik heb mijn eigen bedrijfje uh, in marketing van, uh, van evenementen. En ik uh, uh, workshops en seminars... Uh, uh, ...experten die uh, lezingen willen geven en hun eigen evenementen willen, oh, willen ja. doen. Dat, uh, daar help ik ze mee. En nooit de aandrang gehad om net als Edwin in het schoonspringen terug te keren? Weet je, Edwin heeft een stuk veel meer geduld dan, uh, dan ik. Dat moet ik heel oh. <laughs> eerlijk toegeven. Oké, okay. dat is een verklaring, <laughs> ja. Zo, ja. Edwin, viel mij op dat elf jaar na de Spelen van 92... ...won jij nog het Nederlands kampioenschap bommetje... Ja, dat klopt. Ja, dat was heel erg. Dat was een beetje voor de grap. Een van mijn Springsters had me aangebeld. Want ik ben natuurlijk, ik ben in de gesport gekomen door bommetjes te maken toen ik heel klein was. En toen was op een gegeven ogenblik, Ik kreeg, volgens mij was de eerste in 2002, was er een NK bommetje in. ik had gezegd, ja, dan moet ik eigenlijk daar natuurlijk aan bijl En toen, een van mijn Springsters die heeft de organisatie aangeschreven en gezegd, knetter jongels, we zijn al laat, maar het net jongels meedoen. En uh, toen hebben ze ja gezegd, maar ja, dat heb ik maar uh, toen heb ik maar gedaan, was ja. eigenlijk uh, ja, wel heel grappig. Het is wel, was wel leuk. Het is wel raar voor een schoonspringer. Was jij ook goed in bommetje, Daphne? Uh, nee. Nou nee hoor. Edwin is daar de absolute meester in. Want uh, <laughs> ja, elke keer als we aan het trainen waren, dan uh, als hij niet op een plank stond, dan stond hij aan de zijkant, stond hij bommetjes te maken. Dus, uh, okay. dus dat uh, heeft heel lang geduurd. <laughs> ja. Is schoonspringen in Engeland eigenlijk populair, Edwin? Het uh, is ja, een, een vrij populaire sport. Er gaat vrij veel geld in om rond. En vooral omdat we natuurlijk, uh, we hebben Tom Daley, dat een uh, absoluut fenomeen is. Die uh, wereldkampioen was op zijn uh, vijftiende. En uh, ja, er is zoveel mediaandacht uh, voor, de, voor de jongen. Hij is ook de, zeg maar, de posterboy voor, voor deze uh, Olympische Spelen. Ja. En, en uh, ja, ieder, de hele... De hele uh, land verwacht of hoopt dat hij een uh, medaille haalt. En is een, Het zijn hem al jarenlang, hebben ze hem, uh, de BBC heeft, heeft hem gevolgd. En, uh, en, en ja, die jongens hebben zijn vader verloren vorig jaar. Dus er zit een, een, een, een heel verhaal achter ook nog. Dus ja, het is een, uh, het, het is een grote sport. Onze nationale kampioenschappen in juni die waren alle, alle wedstrijden waren volledig uitverkocht. Ja, maar dat allemaal wat je nu vertelt, moet de druk op, op iemand als Tom Daly... om een medaille te halen, enorm groot maken. Het, de, de druk is, we hebben, we hebben drie kansen voor medaille en, en Tom die hebt er twee van. En, maar okay. goed, hij is, hij is ook een, het is een gigantisch goede springer en, en ja, hij kan met deze druk omgaan. Maar, ja, goed Het is altijd de vormen van de dag dus, en, en het, uh, het springen is echt... Uh, er zijn heel veel die, die voor die medaille kunnen gaan. Dus het is, het is eventjes afwachten morgen, maar hopelijk, uh, hopelijk dat hij het doet. Ja, oké. Okay. En, en jij blijft Edwin volgen, Daphne? Oh, natuurlijk, ja, tussen mijn uh, gemakjes naar het strand door, want ik ben op vakantie op het ogenblik. Ik lig oh. hier in een hangmat uh, tussen een paar pal uh, palmbomen, dus uh, ja, uh, daartussendoor dan uh, kijk ik even naar de computer. Natuurlijk, s'avonds uh, eventjes wat uh, Olympische Spelen volgen op tv en uh, ja de Britse uh, schoonspringers aanmoedigen en Amerikaanse schoonspringers. En dan de rest van het Nederlands team. Oké, okay. ja. heel goed. En dat is het grappige dat ik vandaag dus hoorde van onze oude kuitje in Miami: dat inderdaad de Daphne in Florida zit. En met de familie van onze <laughs> oude kuitje uh, aan het. Dat is ons contact dus op dit moment. Oké. Okay. <laughs> ja, ja, het is grappig. Edwin en Daphne Jongejans, Olympische schoolspringers, dank jullie zeer. Ja, graag gedaan. Graag gedaan.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 misschien, Maar ik maak je aan het lachen, dus dan moet het al maar mee. Het wordt een lange reis, de langste reis. Voorbij de laatste flats over het kanaal, niemand op de weg, zetten mensen vijf.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 Het is 5 voor 12. Dan gaat Marianne Vos aanzetten. De Russin is geklopt. Armidsted in het wiel. Komt de er nog overheen of komt ze er niet overheen? Marianne Vos, gaat door. Ga door. Pak die Olympische titel. Doe het gewoon. Ze heeft hem. Olympisch goud voor Marianne Vos. Geweldig. Ja, Marianne Vos won goud op de Olympische Spelen. Vier jaar geleden in Peking waren de verwachtingen ook hoog gespannen, Maar ze werd zesde. Goedenavond, Thijs Rondhuis. U was toen haar coach. Ja, goedenavond. Dat klopt. Eh, dus is die gouden medaille van vandaag ook nog een klein beetje uw werk? Nou, een medaille in de prestatie zo en zo op zich is altijd uh, uh, van naar één persoon. En uh, dat is van de sporten zelf, in dit geval van uh, het Nederlands team, uh, denk ik. Ja, maar in Peking ging het helemaal mis bij haar wegwedstrijd. Weg, weg, waarom, waarom lukt het haar nu wel, denkt u? Nou, ik denk verschillende factoren zijn daarbij uh, belangrijk. Ten eerste is uh, Marianne natuurlijk uh, vier jaar ouder, vier jaar uh, uh, sterker, maar vooral uh, veel meer ervaring. Die is bekend met het fenomeen en de grootsheid uh, zoals de Spelen zijn. En ik denk dat er vandaag een uh, erg sterk Nederlands team stond. Ja, hebt u vanmiddag gekeken? Nee, ik heb niet, niet, niet rechtstreeks gekeken. Ik zat uh, in de auto, ik was onderweg uh, naar huis van een uh, trainingskamp met onze eigen ploeg. Dus ik heb het op uh, de radio uh, gevolgd en naar de uh, Gio geluisterd. Ook mooie radio, ook mooi. Ja, ja, ja, het wa, wa, wa, wa, wa was erg mooie radio. Ik heb genoten, <lacht> ik heb de televisie niet gemist en ik heb de beelden vanavond uh, uh, uh, bekeken en uh, daar nogmaals van uh, kunnen genieten. Wat vond u van de sprint? Ja, ik zou bijna zeggen, uh, uh, ouderwets, uh, zoals we uh, Marianne kennen, uh, krachtig en uh, overtuigend. Ja, spreekt u haar nog wel eens? Ja, omdat ik zelf uh, nog in het vrouwenhuur en zit met een eigen ploeg... en uh, organisator ben van uh, de en etappenkoers in Nederland... Uh, uh, spreek ik haar uh, nog, uh, nog wel eens, ja. ja. Maar het moet toch jammer zijn nu geen kort na de Spelen van Peking uit 1, Marianne Vos en u... Moet, moet u toch steken dat u nu niet bij dat grote succes bent betrokken? Nee hoor, niet. Uh, de Spelen van uh, Beijing en de uh, voorafgaande periode daaraan uh, uh, waren uh, intensief en uh, mooi. En ik kan uh, ook uh, erg goed genieten van uh, afstand van, uh, van, uh, van de huidige prestaties. Uh, nee hoor, dat uh, uh, okay. is geen probleem. Nou, dank dan Thijs Rondhuis en gefeliciteerd met uh, Marianne Vos. Dit was... Ja, Dankjewel en een fijne avond nog. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Chris Keine, Zometeen de echte Leo's en ik eindig met een liedje van verlangen... bij monden van Kees Klok, Meisjesbad. Het was een zomer met alleen maar warme dagen... waarop wij in de schaduw lagen van de Esdorens op de dijk... om daar zelden meer op te vangen dan een schim... achter de hekken van het Meisjesbad. Vanuit de douchecabines kwamen soms... Harde kreten of een waarschuwend geroep. Er was iets onbenoembaars nog. Iets dat steeds weer eindigde met een man die stalen hekken sloot... en daarna wegliep in de avondzon. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.